Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf dit moment tot en met 11 uur vanavond... is het Museumplein in Amsterdam veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen preventief gefouilleerd kan worden. Vandaag zou er op het Museumplein een grote demonstratie plaatsvinden... tegen het coronabeleid. Burgemeester Halsema heeft die verboden omdat er aanwijzingen waren... dat mensen met wapens naar het plein wilden komen. Tegelijk staakt de mobiele eenheid van Amsterdam vandaag... maar staat wel paraat om in te grijpen bij calamiteiten. De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is onder controle. Door nog onbekende oorzaak brak de brand vanochtend vroeg uit. Op beelden was te zien dat er vlammen uit het dak sloegen. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het parlementsgebouw in Kaapstad bestaat uit drie delen, waaronder het originele en oudste gebouw, dat in 1884 werd voltooid. De nieuwere delen huisvesten het Zuid-Afrikaanse parlement. Frankrijk versoepelt de quarantaineregels om zo de druk op de samenleving wat te verlichten. Vaccineerde mensen die besmet zijn hoeven voortaan niet meer 10 maar zeven dagen in thuisisolatie te blijven. En Fransen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon maar volledig gevaccineerd zijn, die hoeven helemaal niet meer in quarantaine. Het aantal coronabesmettingen in België is in een week tijd verdubbeld, van bijna 7.500 gevallen naar zo'n 15.000. Toch neemt het aantal patiënten in de ziekenhuizen af. Sinds vorige week is ook in België de Omikron-variant dominant. De coronaregels zijn in België minder streng dan bij ons. Veel Nederlanders maakten daar de afgelopen week gebruik van door te gaan shoppen over de grens. Het weer nog tot besluit. De meeste buien zijn via het noordoosten het land uitgetrokken en er komt meer ruimte voor de zon. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind worden tussen de 11 en 14 graden vanmiddag. Aan het eind van de middag opnieuw buien en die kunnen stevig zijn met hagel en onweer. Vannacht droog en ook morgen verloopt zo goed als droog bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Kerst! ZFM! Dit is Kerst met ZFM! Met nu, nu! ZFM, yes. Kerst! bij twee Uur van ZFM Jess uh, Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En, uh, in de studio zijn er wezen Edward en Auco. En, uh, ja, wij hebben een mix gemaakt van mooie muziek... die onszelf uh, erg aanspreekt. En we hopen natuurlijk dat de luisteraar dit ook uh, zeer kan waarderen. We begonnen met het, uh, de fraaie song van Annie M.G. Appels op de tafelsprei. En het werd hier uitgevoerd door Ed Verhoef op gitaar. Iseline Callister uh, Zang en Angelo verploegen op de Het Komt allemaal van een prachtige cd af. Live at the Concertgebouw, cd 2019. Het is wel grappig, want het eindigde het eerste uur met Janis Gra, Nederlandstalig. En nu uh, uh, Iseline Carlister erachteraan. Uh, ja, hoe gek kan het gaan in de, in de jazzmuziek? Ja, appel. Appelflappen op de tafelspreiding. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Heb je nog wat geconsumeerd op het gebied van appelflappen? Ja, ja lekkere oliebollen. Ik oh. ben meer oliebollen fan dan appelflappen. Er ja, ja. nou, ze zijn er in zoveel soorten <laughs> tegenwoordig, de appelflappen. Uh, wat hebben we nog meer? Dan gaan we eens doorschakelen naar een, een bekende trompetist, Art Pepper... Een redelijk uh, tamelijk wilde jongen die toch uh, regelmatig in de gevangenis heeft ge gezeten. En die heeft, ik moet even kijken, Maybe Next Year, komt van de uh, CD Smack Up, uh, Art Pepper. Art Pepper, met zijn goede voornemens. Ja, Maybe Next Year. <laughs> Mm-hmm. Van de Saxofonist Diego Rivera van het album Indigenous. Ik draai het als eerder. Een mix van Latijns-Amerikaanse Grieks en Israëlische klanken. multiculturele plaat in een tijd dat multiculti nogal onder druk staat. Ja, dat doet me eigenlijk een beetje denken. Mediterrane aan onze man in Marbella, aan Jaap. We zouden hem ook graag willen inbellen, maar dat lukt dus vandaag niet. In plaats daarvan. Draaien we zo een nummer wat door hem gekozen is voor dit programma. Namens het hele ZFM presentatoren -team wensen we de luisteraars natuurlijk een swingend en gezond 2020, 2022 toe. Uh, Auko, wat had Jaap gekozen? De, de Cotton Club Singers. Volgens mij een, een vocale formatie uit Hongarije. En ja, dat nummer is natuurlijk heel bekend. Van ABBA, Happy New Year. Dus uh, Volkbak dat... gaan ze eraan, de... Het is een band die volgens mij al vrij lang bestaat. Ik dacht iets gelezen te hebben over de 25-jarige jubileum van deze club. Okay. Dus ik ben wel benieuwd hoe het klinkt. Ik denk dat het een primeur is uh, hier bij ZFM. Uh, ja, ik ken ze goed niet. Oké, okay, nou daar gaan we. Happy New Year van ABBA. In de versie van de Cotton Club Singers uit Hongarije, notabene. Champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you feeling lost, and feeling blue, it's the end of the party, and the morning seems so great, so unlike yesterday. <laughs> Now's the time for us to sing. I see how it drives in the ashes of our lives. Oh, oh, yes, man is a fool, and he thinks he'll. Ja, so, uh, yeah, je uh, had er net een mooie beschrijving voor: die Cotton Club Singers. Ja, dat heb ik net al afge... Ja, Ik weet er niet zoveel van. Nee, maar je club... zei dat het een beetje de Manhattan Transfer nee, vond... van, ja, uh, oh, van ja, Budapest. Ja, ja ik, <laughs> ja, ik klonk een beetje als Manhattan Transfer. Ja, nee, dat klopt. Het volgende nummer staat alweer klaar, denk ik. Ja, en als je Happy New Year draait van uh, de Cotton Club Singers... kan je natuurlijk niet om Johnny Otis heen. Happy New Year, baby. Happy New Year, baby. En hij wordt bijgestaan door ene Kathy, Kathy Cooper. Die ken ik eerlijk gezegd niet, maar een vrij nummertje is het wel. About it. Yeah, baby, but that was last year. This year I'm turning over new leaf. I don't believe it. You don't? Well, pick up on this guy. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Well, I made a resolution. I'm gonna keep the whole year through I'm gonna give up chasing women Whiskey drinking too Stop my valley hooving Yes, I'm mistreating you Happy New Year, baby Happy New Year to you Yes, I want plenty loving From nobody else. And steal and borrow and pawn my clothes and shoe to keep you happy baby happy the whole year through cause i want plenty love and pretty I'll buy you a big brass bed if I catch you cheating I'll fill you full of legs Happy New Year baby Happy New Year to you Well I want plenty of love from nobody Happy New Year Baby van de band van Johnny Otis. Dat was een Griekse bandleider volgens mij. Die zong hier niet, vermoed ik. Uh, Katie Cooper was de vrouwelijke uh, uh, zangeres. En uh, um, uh, Johnny Otis uh, ja, stond eigenlijk een beetje aan de wieg van de rock'n'roll. Uh, met al zijn rhythm en blues opnames onder meer. Met uh, Big Mama Thornton, uh, Hound Dog. Dat uh, is ook een nummertje van uh, uh, onder meer zijn hand. Ja, okay. ik, ik, zie, ik heb nog een berichtje staan van Hans Rijmers, uh, bekend hier in de regio natuurlijk, van Jess in Zandvoort. Die had mij ooit geappt van. Uh, ja, die concerten zitten altijd redelijk volgeboekt. En er stond een concert gepland op uh, uh, 16 januari van uh, Rebecca Lowry Maar hij appte mij dat dat uh, uitgesteld is, verplaatst is naar uh, 13 maart voorlopig. Oké. Okay. Omdat het dan allemaal wel door kan gaan. Ja, laten we hopen dat en, tegen dan, die dan tijd uh, het weer lacht, een beetje ja, gestabiliseerd ja, is. Ja. ja. ja. Ja, en over Jesse Zandvoort gesproken... dan kom je altijd, kan je niet om Scott Hamilton heen. En tot mijn grote verbazing speelt hij mee op een cd'tje van Andrea Motis... live at the Jamboree in Barcelona... En daar speelt dus die uh, Andrea Motis op mee. Maar de tenoorzaxofoon wordt bediend door Scott Hamilton. Dat, is een, dat is, klinkt, dat is aardige muziek. Dus uh, zullen we die maar eens draaien, ja. Andrea Motis? Ja, we uh, eindigden net met uh, kusjes. En uh, dit uh, nummer heet toepasselijk uh, This Year's Kisses. Dus uh, een mooie uh, vervolg op het vorige nummertje. Andrea Motis. In my sweet domain, this year's crop test me where kisses used to be. For me. Suits me fine, sip a little coffee, little bit of tea, just a cool glass of water babe. tastes so good to me. Net zoals uh, jazz komt de uh, blues veel te weinig aan bod op de Nederlandse radio. Een van de meest uh, soulvolle jazzy blues albums van afgelopen jaar 2021... kwam van de hand van uh, Eric Bip. Dear America heet het uh, album. Met uh, uh, dit nummertje Whole A Lotta Loving... waarbij uh, een glansrol is weggelegd of was weggelegd... voor de befaamde jazz bassist Ron Carter. Oko. Ik heb iets klaargezet wat uh, 1931 gestampt... Maar ik heb een uitvoering uit 2019. Oké. Okay. Het is een heel bekend nummer: Dream A Little Dream of Me. Uh, iedereen kent het wel in, in, in de uitvoering van de mama Cash Elliot, volgens mij. Maar dit is, wordt gezongen door Champagne Fulton, Amerikaanse jazzzanger. En op de Altsax klinkt Cory Weeks. Oké. Okay. Just hold me tight and tell me you Ja, ook al dream a little dream of me. Maar je had alweer wat anders uh, uitgezocht. We gaan een beetje... Naar ja, de dan, zoetigheid, geloof ik. Ja, precies. Er zijn een hoop mensen die hebben, die hebben het voornemen... om het uh, uh, minder te eten of minder suiker te gaan gebruiken. Ene, heel veel mensen hebben voornemens natuurlijk. Nou, die mislukken natuurlijk uh, allemaal. <laughs> maybe <laughs> maar, next year. Uh, maybe ja. next year. Dat, dat is makkelijk om dat erbij te houden. En ik vond het wel leuk om... Uh, waar waar woon je nou echt dik van? Dat is chocola. Als je dus te veel chocola nuttigt, dan, dan gaat, kan het uh, echt uh, fout gaan. En bij ons in het dorp zit nogal een heerlijke chocoladewinkel... Dus de, dat is wel mijn zwakte. Dus ik, <laughs> ik denk, is het nog wat muziek over chocola? Nou, het barst van de muziek over de chocola. Dus blijkbaar zijn er ook jazzmuzikanten die uh, chocolade hoog hebben zitten. En iemand die dat is... dat is bijvoorbeeld Cannonball Adderley. De Jump for Joy heet een LP die die in 1958 gemaakt heeft. Daar staat het nummer op Chocolate Shake. Blood and chili, what a dangerous combination. But I didn't take their advice. I didn't think twice. Ja, er zijn best wel veel Amerikaanse jazzartiesten die zich in Europa gaan vestigen. En dit is daar ook een voorbeeld van. Brenda Boykin, een, volgens mij komt ze uit San Francisco, Oakland, die kant uit. En die woont tegenwoordig in uh, Hoepertal, Duitsland. En ja, die, die dame kan toch wel zingen. Hij is wel eens een, uh, de uh, winnaar geworden van het Montreux Jazz Festival. Beste vocalisten. En dit was een mooi nummertje van haar. Chocolate and uh, Chili. Uh, leuk. Ja. Mooi nummertje, inderdaad. En een beetje modernere sound. Dus dat past goed bij het volgende nummertje wat ik heb klaarstaan. Die uh, eigenlijk gebaseerd is op een heel oud nummer van Fats Waller. Honey Suckle Rose. Mijn een nieuw jasje is gestoken door Jason Moran, de pianist. Uh, samen met uh, Michelle Nedejozello. Ja, die vrouw met die hele moeilijke naam. Uh, de zangeres uh, Michelle Nedejozello. Uh, Honey Suckle Rose. Van Fats Waller oorspronkelijk.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 A Joyful Allergy for Fats Waller. Een <coughs> ode aan de muziek van Fats Waller door de pianiste Jason Moran. Uh, Honnie Rose hoorde hij natuurlijk. Uh, Auko, is dit alweer aan het einde bijna van het programma. Ja, de ik hier heb je nog een korte, een, maar wel een stevige uptempo-swinger, zou ik bijna zeggen. En dat is After You're Gone in de uitvoering van Amber Weekes. Oké, okay, daar komt-ie. You miss the dearest pal you ever had there'll come a time don't you forget it there will come a time when you'll regret it someday when you are lonely your heart will break like mine and you'll want me only after you've gone after you've gone away Somebody come and change your mind After the years We've been together The joy and tears All kinds of weather Someday Blue and down Honey You're long to be with me Right back where we started After I'm gone Le jour quand la rumeur a faim, sans se soucier de sans se lâcher la main Primitif, préjugé, dans nous sur dire, Au-delà des clichés, notre amour à bali. Garde-toi du courage. Franse band rondom trompetist Felicien Bouchot. Uh, Bikre heet het een beetje à la Nieuw Collective... versterkt met de heerlijke zangeres Celia Kameny. En dat voorziet dan tezamen Lekker Portie Tumulte. Zo heet dan, dan het album en het nummertje No Fontaine de Trevi. We zitten aan het einde. Ja, je hebt geluisterd naar ZFMJ-samenstelling en presentatie... deze keer door Edward Rauhorst en Auke Beuving... We zeggen, maak er een heel goed jaar van. Dat het een topjaar mogen worden. En dan is er eigenlijk maar één band die kan afsluiten. Dat is Polar Bear. Geleid door de Schotse percussionist en componist Seb Rochford. Die hebben een mooi nummertje gemaakt. Hope every day is a happy new year. Daar sluit ik mijn bij aan. Tabé, tot ziens.